Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De president van Servië wil dat er veel strengere wapenregels komen in zijn land. Dat zegt hij na de twee grote schietpartijen deze week. Het ging woensdag gruwelijk mis op een school. Een jongen schoot acht kinderen en een bewaker dood. En gisteravond was er weer een schietpartij, zegt correspondent Thijs Kettenis. Volgens Servische media kreeg de man een ruzie op een schoolplein. Uh, uh, toen is hij uh, vervolgens door het lint gegaan naar huis gegaan. Heeft een kalasjnikov gepakt. Uh, ter is teruggekomen uh, en is gaan schieten op de mensen met wie hij ruzie had. ook in een auto gestapt, gaan rijden en heeft vervolgens uh, ja, in het wild om zich heen geschoten. Volgens de president van Servië komen er zwaardere straffen voor mensen die illegaal omwapen hebben. Twente middenvelder Zerouki stapt over naar Feyenoord. Hij heeft voor een paar, paar jaar getekend bij de bijna kampioen van dit seizoen. Feyenoord deed al twee keer eerder een poging om hem, om hem van Twente over te nemen. Maar de club uit Enschede wilde hem steeds niet laten gaan. Nu krijgen ze waarschijnlijk 8 miljoen voor de deal. De breuk tussen rapper Kanye West en Adidas heeft het bedrijf een hoop geld gekost... In de eerste maanden liepen ze 400 miljoen euro aan omzet mis. Jij had een schoenenlijn opgezet die goed werd verkocht. Maar Adidas besloot vorig jaar niet meer met hem samen te werken... omdat hij allerlei haatdragende dingen zei over Joden. En het is officieel los, de bevrijdingsfestivals door heel het land. Premier Rutte heeft net op het terrein in Zwolle... met een fakkel het bevrijdingsvuur aangestoken. En een van de ambassadeurs van de Vrijheid is Vrouwtje. Zij reist per helikopter rond naar alle festivals. Niet alleen, maar samen met een jonge Oekraïntje... Zangeres. In mijn leven is best, wel, uh, er is best wel veel gebeurd en ik ben echt allemaal dingen aan het doen waar ik altijd van heb gedroomd. En wat als je dat eigenlijk ook aan het doen bent en er is oorlog. Zeg maar, van, uh, ja, sinds een jaar is het oorlog in je land. Wat, uh, wat doet dat met je en met je carrière en met jou als mens? Dus uh, toen is zij op mijn pad gekomen. Vanwege de bui heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven voor het hele land op de Waddena. Het weer dan dus. Buien, sommige met hagel en onweer. Maar later in de middag wordt het langzaamaan droger. Er zijn zware windstoten mogelijk. Het is 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat 3 kilometer file tussen Knopens Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Waarmee je zonder moeite je geweten zustert. En dat is toch beneden alle pijn.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 Driegen ligt nu eenmaal in jouw stijl. Je hebt je in het geheim aan mij geschonken, maar het is toch wel beneden alle pijl. Ja, we zijn weer begonnen. Welkom terug iedereen. Ja. Maar jou ook? Ja ik, was, ja, ik ben er ook weer. Ja. Ja. Ik was eventjes bezig met, uh, met de Facebookpagina. Facebookpagina. Ja. En volgende week hebben we de één vliegen op de one, one, one Hit Wonders. Dan geven ze wat voorbeelden, van dan kunnen mensen een beetje... Ja, wat is het precies? Het is uh, bijvoorbeeld A Whiskey in the Year van Tin Lissy, die is natuurlijk heel bekend. Gloria van Them. Ja, dat ben ik niet helemaal, die hebben wel meer hits gehad, hoor, Gloria. Of uh, Them. Sam, nee, het staat hierachter. Positie 5, echt maar één hit gehad. Ja, nou, ik zal ze opzoeken. Oké, okay, we gaan, uh, we gaan ja. hier de discussie nog over aan. <laughs> uh, maar dat geeft niet als, uh, Dancing Barefoot, Patty Smith Group. Oh, dat is ook een mooie. Terwijl Smith, Patty yes. Smith er wel meerdere hits gehad heeft. Nee. Toch? Ja, Dancing Barefoot. Dat ik vind ja. het nou wel een echt heel mooi nummer. Oh, Nou, kijk eens. Dan neem je die Garfield Park. Ja, ja, ja, ja, ja. Worn Down, uh, worn down the Piano van ja. Mark Clark Band. Ook okay, heel leuk. Hè. Iris van de Goo Goo Dolls. Magic Forest, oh dat is ook heel mooi. Ja. Nummer 19. Dus we horen een paar leuke uitzendingen, want ik denk dat één uitzending te weinig is. Ja, we, we hebben er hier al 500, dus. Ja. <laughs> maar we horen ook graag natuurlijk verzoekjes. Ja, ja. altijd welkom. Oké. Okay. Nou, weer terug naar onze... Uh... Reguliere uitzending. Ja, met natuurlijk weer de Philly Sound, Philly Soul eigenlijk, hè. En voor het nieuws hoorden we Lou Rons. CEO you in the getter, uit 1977. Ja, toen hij dat uh, nummer maakte en uh, daardoor een beetje bekend werd, had hij toch al een heel muzikaal leven achter de rug. Hij was een krooner van de oude stempel. Maar hij wist zich toch moeiteloos aan te passen aan de nieuwe omgeving. Ja, je kan het ook duidelijk... Het het is een beetje uh, disco, soul, dus echt een goed voorbeeld van filtering, ja. En na de pauze, of na de pauze, na de pauze, Na nieuws, <laughs> en reclame, bouwden wij in de groot met beneden alle pijl. Ja. En dat is. Uh, ik heb woensdagavond ook een, een ander programma opgestart. Het is uh, Goud van Oud Albums. Ja. Albums die we niet mogen en kunnen vergeten. Die, nee, waar nee, twee is... uitzendingen hadden. De eerste was Let's Zeppelin en uh, nog één. En de tweede was, was de afgelopen woensdag. Heb je ja. geluisterd? Nee. nee. Oh, uh. Ja, erg hè? Ja, soft machine Stofmachine uh, was mooi. En de tweede was, uh, hoe is niks van de hoe. En vanavond uh, gaan we een ander uh, andere uitzending voorbereiden. gaan we het over Boudewijn de Groot hebben voor ja, de overleving. Dat heel mooi. Ja. En weet je welke welke cd welke LP je zeker moet doen? Robert Long. Met vroeger of later. Ja, ja, ja. ja, ja vind ik zo mooi, LP Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ja. Ja. Maar daarnaast, want we hebben twee uurtjes. Dus één uur voor de levende. En de tweede uur gaan we het hebben over... Uh, de Notorious Bird Brothers. Oké. Okay. Ja, een ja. mooi iets, inderdaad. Ja. Dus vanaf dat ik ook uh, Boudewijn de Groot. Even draaien het weer. En natuurlijk beginnen we elk tweede uur met een Boudewijn de Groot. Boudewijn, Boudewijn grootnemmer. de Groot, nou ja, ja. Dus ja. Past in de traditie. Nou, weer terug naar de boekie. En boekie... En de, de disco met de O'Janes, weer een lange versie van Love Train... Tijd voor uh, wat nieuws? Wat nieuws? Nou ja, de, de, de, die, die, ik heb die uh, groep een beetje bekeken. Van, uh, toch vind ik dat best wel... Uh, ja, de, de, dat huurlingenleger. Wat is er met die wagen aan de hand dan? Ja, het, het Russische huurlingenleger Wagner trekt zich woensdag terug uit Baghmut. De stad in het oosten van Oekraïne, waar ze al lang om gevochten werden... hadden ze helemaal die Oekraïners bijna ingesloten. Hè? Oh, uh, maar die ja, Oekraïners ja. die, die vechten gigantisch terug. Je, je vergeet niet dat Pigozijn, de baas van Wagner... zegt dat het huurlingenleger dan de posities overdraagt aan het Russische leger... en het Russische commando zich terugtrekt naar logistieke kampen... om onze wonden te liggen, zei hij. Picozijn dreigde al eerder zijn troepen terug te trekken uit Bagmoed. Hij is kwaad op het Russische legerleiding... die volgens hem te weinig minutie levert om aan zijn troepen in Oekraïne. In een video haalde hij keihard uit naar de minister van Defensie en de legerchef. staande naast een lijken van tientallen gesneuvelde Wagner-strijders. Ik trek mijn Wagner-eenheden terug uit Bagmoed, zegt Picozijn... Nu, omdat ze bij gebrek aan munitie gedoemd zijn zinloos om te komen. En dat zie je ook, heb je een filmpje gedaan. En is die punt 1 echt wel een beetje boos. Maar punt 2 er zijn er wel een heleboel uh, gesneuvelde Wagner-soldaten. Ja, ja, ja. Dus yes. je vindt het wel positief iets voor uh, de oorlog. Nou ja, laat dat maar ruzie krijgen, weet je. Ja. Weet je die, je, uh, in Sudan bezig, zei je? Nou Om ja, in Sudan zitten ze ook. Oh. <coughs> Sudan heeft heel veel leger, of, uh, goudmijn, hè? Oh ja. ja, En daar zit die Waakne-groep ook bij. Een, welk kamp precies die generaal of die, die, die opstandelingen leiden, ja, ja, weet ik, ik niet. Mee. Die waren vroeger vriendjes en die zijn nu niet meer vriendjes. Dus die, <laughs> ja, die zijn nu boos op elkaar. Dus vechten ze in, uh, in de hoofdstad... Uh, Iedereen oh, de pan oh, uit. God, wat en wat is er En daar is, zit uh, Wagner ja. Ook, ja. Uh, nou, ook in. Ja. Maar die zit in heel veel landen. Ongelooflijk. Ja, yes. Nou, dan maar weer een voltswegende muziek. Ja. Hè? Harold Melvin en de Blue Notes. Don't leave me this way. And they all have their moods But it's so nice just to have The love I know.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 Welkom uh, Marcel. Ja, He? goedemiddag, dankjewel, <laughs> Pim. <laughs> Ik had jullie alleen een andere jingle doorgestuurd. Ja. Ja, maar we nou we over zitten praten. We eerst het algemene, en die kunnen we nog een keer sturen. Of uh, ah, ja, of maar drive. die gaan jij ja, nou, anders We een beetje dubbel op. Je gaat het vertalen oh, wat je doet. Vandaag. Oh, okay. ja. Ja? ja, dat Dit was is de algemene dacht. jingle. Ja, precies. Dat is, nou ja, de algemene voortijdelijk dan uh, natuurlijk. Nou, van een Voor paar weken dan uh, je? hoef je die ook niet meer te draaien. Nou, omdat nee? de history of, Play It Loud, uh, of, the history of uh, heavy metal uh, straks afgelopen is. Oh, ja, uh, straks dat duurt nog drie weken. Week, hè? Ja, ja. Ja. En dan uh, ga okay. ik uh, door met mijn reguliere uh, uitzendingen. En dan uh, zal ik wel weer een andere jingle maken, denk ik. Heel of kun je gewoon de, de jingle draaien die je al in het systeem hebben bestaan? Dus, uh. Nee, dat, maar, is, dat ik die heb, die hebben we uh, net gedraaid. Ja, dat is de play of the, ja. the History of Metal. En uh, die reguliere, dat is dan die gewone van mijn uitzendingen, zeg maar, normaal. Ja, maar daar staat nog in dat je van 11 uh, tot 1 zit. Oh. oh, ja, dat is dus waar ook. dan Roche. moet sowieso ja. een ja, nieuwe dat, voorkomen. Daar stuur ik sowieso nog wel een keer een nieuwe na voor uh, na de History oh. of uh, Metal ja. specials. Dan kun je die gewoon weer draaien met uh, de juiste tijd inderdaad. Nou, mooi. Maar, ja. dat nou, in ieder geval, gezet ja. jij ook wel, kom weer terug, Tim, <laughs> vakantieganger. Dank, u, <laughs> waar dank je, u, Waar ben je dit keer geweest, als ik graag oh, ja, IJssel, je, Lekker, warm, Lekker hoor. Ja, veel zon, ja dat is, geloof ik best. Dus, uh, hier was het zo. Denk ik. Ja, het was hier ja, heel eigenlijk. slecht. Het slecht ja. ja, hij was hier niet best. Nee, alleen afgelopen zondag, maar toen was je er ook alweer gehad. Ja, had het terugweg op meegenomen, hè? Sorry? Op de terugweg heb ik de zon meegenomen. Ja, ja heel, goed, heel ja. goed. Daar zijn we blij mee. Ja, het is, uh, sindsdien uh, is het weer uh, aardig weer. Gelukkig. Dus, uh, het is in de buitenkant uh, een beetje grijs, maar... Uh, nu wel, wel ja. Hard. Maar de temperatuur is gelukkig aardig. Ja, Dat zeker. was wel lekker. Hm. Maar goed, uh, waarvoor we hier zijn. Hè? Ja. Wat ga jij maandagavond doen? Ja, nee, komende maandag uh, heb ik dus mijn History of Metal specials even onderbroken. Voor een, uh, ja, een uh, best wel een belangrijke avond voor mij doen. Uh, want uh, twee bandleden van de progressieve metal band power metal band moet ik zeggen Allergy komen bij mij langs in de studio uh, want ze hebben onlangs aangekondigd uh, na ruim 20 jaar weer uh, bij elkaar te komen uh, en dat gaat gepaard uiteraard ook met een aantal releases van uh, gekleurd vinyl of picture discs okay, van okay. al hun albums ah. voor het eerst en ja dat, uh, dat het was voor mij uh, ja, interessant uh, informatie om uh, de frontman Ian Perry uh, uit te nodigen om eindelijk langs te komen in de studio. Dat ja, zijn niet de mensen natuurlijk, hè? Nee, ze zijn best, uh, best groot. Ze hebben uh, 250.000 albums uh, verkocht uh, over, ik weet niet hoeveel landen, maar in ieder geval ze waren heel populair in uh, Japan met een okay. uh, bepaald album. Dus ze doen het uh, aardig goed. Ja. Is het geen Nederlandse ja. band? Het is een Nederlandse band. Ze zijn in 1986 opgericht in Eindhoven. Ja. En toen was er een andere zanger aan de front. Na een paar albums is hij opgestapt en heeft Ian Perry het dus overgenomen van hem. Mm -hmm. En sindsdien is hij nu de huidige frontman. Oh. En die man heb ik anderhalf jaar geleden voor het laatst geïnterviewd voor mijn programma ook. Uh, toen heb ik een hele special gewijd aan zijn carrière, want die man zit dus ook uh, 40 jaar in het vak. Uh -huh. so. dus, uh, hij doet ook naast Allergy, uh, deed hij ook uh, de Consortium Project, dat is een uh, progressieve uh, power metal band ook, maar uh, meer uh, conceptalbums okay. heeft hij gemaakt. Uh -huh. En hij uh, was zanger voor Hammerhead, ook een heavy metal band ja, die ken. in Nederland. <laughs> Ja, maar de naam wel, ja. Ah. Ja, de naam kwam hij wel bekend voor. Ja. Ja. En uh, heb ook, geloof ik, gezongen in Vengeance, ook een bekende band. Hij, kende namelijk, uh, of hij is ook wel bekend uh, be uh, be of vrienden met uh, Arion Lucas, hè, die bekend ja. is van Arjen. Ja, Arion. Die, is, ja. die ja. naam uh, ja. ken je misschien wel. Ja, zeker. Daar heeft hij ook uh, een aantal nummers voor gezongen, voor het uh, eerste album van uh, Arion. De final experiment. Dus uh, dat was ook uh, onderwerp uh, tijdens het interview wat ik met hem uh, had uh, anderhalf jaar geleden. Zo. En nu hebben uh, we een beetje contact gehouden onderling, want ik, en, ik heb hem op Facebook. En, uh, oh, en toen heb ik me gevraagd of hij langs wilde komen uh, voor een, uh, een interview uh, over uh, de reunie van uh, LG. Okay. En dat, uh, dat zag hij wel zitten. En ik uh, heb gevraagd of hij eventueel uh, zijn bandleden mee kon nemen of in ieder geval een deel ervan. En toen zei hij, ja dat uh, ga ik regelen. En uiteindelijk heeft hij uh, de drummer uh, Dirk Breidenberg gevraagd en die uh, was ook bereid om te komen. Dus aankomende maandag uh, ja, zitten ze bij mij in de studio. Ja. En ga ik ze live interviewen Zo, over de hele happening. Dus ja, uh, ja, heel spannend voor mij ook natuurlijk. Uh, ja. Best wel uh, even spannend omdat ik nog nooit iemand echt live heb geïnterviewd. En in ieder geval niet de muzikanten. Mm -hmm. Wel uh, via de telefoon natuurlijk, maar dat is toch anders. Toch okay, dus uh, uh, ja, uh, ontzettend veel zin. Wordt het niet te veel voor je dan? Wat bedoel je? Nou, dat je misschien, heb je iemand voor de techniek nodig? Dat jij gewoon achter een microfoon gaat zitten en je focus. Nou, ik denk dat, dat ik de techniek te... wel kan hoor. Ja. Dat uh, moet wel lukken. Dus uh, ja, ik ga me sowieso goed voorbereiden voor de muziek. En tussentijds kan ik gewoon uh, alles waar, verder instellen. Ja, dus uh, ja, ja. Ik kan, wat dat betreft kan ik wel steeds meer sinds ik begonnen ben. Uh, wat techniek oh, okay. betreft en ja, uh, ja. interviews. Ik heb natuurlijk ook vaak uh, gasten in de uitzending gehad. Dus, uh, Zeker, ja. dus dat uh, moet goed komen. Maar okay. bedankt. Goed hoor. Je wil je aanmelden. Ja. <laughs> <Ja. laughs> dus, uh, Want ik vind het een beetje een nader dat je, als je achter de techniek staat, die, die schermen zijn zo hoog. Ja, ja dat je, je ze niet goed kijk. kunt zien, zeg maar. Nee, dat het klopt. Ik moet ze wel op een bepaalde plek uh, ja. neerzetten, zodat ik ze ook uh, inderdaad goed kan zien. Dus ik heb ja. al een beetje een idee waar ik ze ga uh, plaatsen in de studio. Ah, oké. Okay. Oh, dus, uh, goed, ja. Het moet goed komen. dus ik heb er zin in. Ik nou, ben dus benieuwd. Uh, Tussen ja. tuss tuss de interview door ga ik uiteraard ook uh, de bekende nummers uh, van L.A.G. Uh, draaien. Die uh, hebben zij overigens uitgezocht. Okay. Heb ik gevraagd aan hun. Dus uh, ja. Hm. ja, dat is het uh, een beetje wat jullie kun kunnen verwachten. En uiteraard ga ik de eerste uur uh, eerst even over de band zelf hebben. En, uh, de, bandlet, uh, de bandleden zelf en Dirk Bruinenberg natuurlijk, omdat ik hem uh, niet ken... Dat wel weten uh, met wie we hem te maken hebben, en ja, uh, wat ja. hij doet en ja. wat hem bezighoudt. En uh, nou, in de tweede uur dan, uh, ga ik uitgebreid in over de, op de reunie van de band. Ja, ja, goed. Leuk, hartstikke ja, goed hè? heel spannend. Ik heb ook al een, uh, een promootje gemaakt, uh, ja. wat jij ja. ook altijd wel doet Pim. Uh, ja. Met een uh, videootje erbij en alles. Ik uh, ja, heb ook uh, uitgezocht hoe dat werkt. Dat leuk en de jingle ja. die ja. ik jullie opgestuurd heb. Ja. Die, uh, Moeten ja. we die nou draaien het op. ter slot of uh, wat wil Ja, je? als je wil mag je die ja. uh, tot slot draaien. Ja. Tuurlijk, graag zelfs. Oké, okay, uh. gaan we doen. Hé, hey, bedankt okay. en uh, ja, tot volgende dank. week. Ja. ja, tot volgende week. Hartstikke bedankt en uh, succes met de uitzending. Ja, ja Doei, doei. Hoi, hoi. Hoi, doei, doei. Goed weekend, hoi. Doei. 8 mei tussen 9 uur en 11 uur heb ik bij Play It Loud aandacht voor de aangekondigde reunie van de Nederlandse progressieve power metal band LG. Dat al sinds 1986 bestaat. Acht albums hebben uitgebracht en sinds 2002 met pauze waren. Nu wij, 20 jaar later, op 1 april onderkent de band een reunie. Aan. En zijn frontman Ian Perry. Van Emma Gras van het Consortium Project en zijn zoden carrière. Samen met LG drummer Dirk Bruidenberg bereidt de gast om hierover te komen vertellen. Dan worden we door hem uitgekozen voor de meest populaire LG nummer. En uiteraard te beluisteren op een vette verre zandvoer. Ja, uh, dan toch weer iets rustiger werk van de Philisol, de uh, huge comparison met Rock the Boat. Don't tip the boat over, rock. rock the boat. Don't rock the boat, baby, rock the boat. I Don't tip the boat over, rock. rock the boat. I Don't rock the boat, baby, rock the boat. Ever since our voyage let me began, your touches thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on.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 The boat over. Rock the don't rock the boat, baby, don't Rock the boat, don't tip the boat over, tip. Rock the boat, don't rock the boat, baby, Rock the boat, don't tip the boat over, Rock the boat, the the the the the the the the the the the the the the the the the boat, the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. the bus, Rock on with your best Rock the boat. Rock on with your best Rock the boat. yeah, the boat. yeah, the bus, the bus, Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Ja, dit waren uh, Youth Corporation met Rock the Boat. Ja, ja die ken ik nog. Ja. En de Jacksons waren natuurlijk ook een belangrijke uh, speler in de Philly Soundcast. Op een gegeven moment zijn ze toch uh, halverwege, die jaar 70 overgestapt van Motown Records ja. naar de Philadelphia International Records. Philadelphia International Records was eigenlijk de recordkamp die, die Philly Soul heeft uitgegeven, allemaal. Ja. En dat heeft de Jackson wel goed gedaan. Dat hebben ze een, een, een grote stimulans uh, gekregen, eigenlijk. Om toch weer mooie muziek te gaan maken en wat weer ja, een beetje herbeleven of herontdekken van zichzelf ofzo. zo. Hè. Daarvoor waren natuurlijk de Jacksons 5 en ja. de Jacksons. En ja, een paar jaar later is uh, toen, uh, helemaal eruit gestapt. Ja, toen ging iedereen zo'n beetje solo, hè? Die Jeremy en die, ja, die zus, Ja, inderdaad. En die zus En, ja. uh, ja. en natuurlijk Michael. Ja. ja, ja. En toen ja. viel het uit elkaar, ja. Dus nu krijgen we de Jacksons met uh, You Show the Way to Go. Naar de agenda. Ja. De agenda uh, beginnen met de Stad Schouwburg. Daar is op uh, woensdag 10 mei en donderdag 11 mei uh, Pieter Derks met de show uit het nieuws. Ik ga niets, uh, daar ga ik naartoe. Ja? Dus okay. ik kan je dan vrijdag vertellen hoe het was. Oh, leuk. Ja. Ik heb er wel zin in. Leuke, uh, leuke voorstelling. In de liefde. Hebben we Mike Baudet en Miss B. Geïnspireerd op de legendarische Amerikaanse nachtclubs uit de jaren 30... nemen uw gastvrouw Beatrice van de Pool, alias Miss B, en gastheer Mike Bode u mee terug in de tijd van de jazz, blues, whisky en opium. De Sweet Lotus Blossom, de show die lurkt, uh, die, die lurkt <laughs> aan de piano en breed uithangt op de diva met heerlijke, bedorven, uh, kwalijke, uh, riekende muziek... die uh, alle schaamte achter zich heeft gelaten. En die met grote tegenzin en grote heug en meug... de volgende dag weer op, op stap gaat. Lijkt me, leek me een leuke. Ja. In uh, het patronaat heb je vanavond... dus na de uh, bevrijdingspop... de afterbevrijdingspopparty... En die heb je dan nou nog steeds natuurlijk, hè? de bevrijdingspoppen in Haarlem. Ja, die is nog steeds bezig. Nog steeds bezig. Ja. ja. Geen regen, denk ik, nee. Nee, gelukkig nee. nog niet. Nee. Dus. Mooi, mooi, mooi. Dat gaat heel erg goed. Ja. Nou, wat hebben we hier in het dorp nog te doen? Uh, 13 mei is daar een DJ-workshop. <coughs> Sorry. Met DJ Lady Mix in het Zandvoort Museum. DJ Lady Mix uh, zal met de kinderen... de kneeps van het vak van DJ... met een echte uh, draaitafel laten zien. Maar ook gaan de kinderen zelf aan de slag met uh, Maxime. Zoals de DJ heet. Wie weet wil je later ook, ook wel een goede DJ worden. Dus dat is in het Zandvoorts Museum... van half één ja, tot kwart over één. Uh, ja, ik zag bij je tentoonstelling beroemden... Zandvoorts uh, twee grote uh, DJ's hebben, hè? Ja, ja. ja, wist ik ook niet. Mee. Ja, dat ja, wist ik ook niet. En zaterdag 20 en uh, zondag 21 mei is natuurlijk weer de Spartan race. Ja. En uh, dan is er wel verkeershinder en al dat soort dingen meer. Maar wel ja, leuk. Ja. Uh, wat is er nog meer? Ik heb nog de Philharmonie. En jouw oog viel meteen op Paul uh, Kerwek. Kerwek, ja, Paul Kerwek. Ja, het ja. ja, ja. is wel bekend volgens mij. Ja, nou, ik vind de kaart dus ook erg duur, 42,50. Ja, het is pas 21 mei, dus ja. Dat is het is 21 mei, dus je kan. Uh, Op 23 nu mei krijgen we je weer AOW, dus uh, ja. De hoeveelste krijg je AOW? 22 23 mei, ja. ja. Dan ben je toch mooi te laat, 21 is het. Ja. Nou ja, geen geld, uh, Pim. <laughs> Maar je hebt ook op 26 mei dat heb je wel je geldcentjes gehad ja. en daar zijn de kaartjes 15 tot 34,50. Oh, ja. Prachtstemmen, Een Capella van uh, uh, Amsterdam. Ja. ja. Dat is die. Nou. Oh, look, yeah. Yeah. die is ook leuk. Nou, dat, dat zijn het. Dan heb ja? ik nog een vraagje aan jou. Nee, ik heb een, ook nog een uh, agenda stukje, want we okay. volgende week woensdag gaan we uh, de eerste uitzending herhalen van uh, Goudvrouw Albums, waarin zoals gezegd eh, uh, Led in 1 en deze Attack met Je Request gaan bespreken. Ja. Yeah? En met heeft bespreek je net? Met Piet Tossel, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, leuk. Daarvoor heb ik heel veel uh, uh, Beatle-uitzendingen met hem gedaan, maar we dachten, nou, bepaalde LP's die moeten toch weer eens teruggebracht worden in herinnering. Dus hier nog even de jingle. <middels> Goud van Oud. Alles we niet in de mogen geraken. Dus woensdag wordt het uh, uh, eerste uitzendingen herhaald met Led Zeppelin 1 nogmaals en de Rolling Stones. Oké, okay, ja. Een aparte. Ja? ja. Oké, okay, en dan mag jij, je had nog een vraag. Ja, ben jij voor of tegen oh. vuurwerk op het strand zomers? Ja, ik wel. Ik vind het weer absurd dat we dat weer gaan verbieden. Ja, ik eigenlijk ook. Ja. Ik heb zoiets van: doe het dan op, op oudjaarsavond, daar heb je pas echt last van. Ja, maar mag, die, die ja. op de. Het mag maar acht minuten duren of zo. Natuurlijk. Ja. Ik vind het altijd wel leuk gehad, even kijken waar komt er nou weer vandaan. Maar ik heb ja. er geen last van. Maar nee, even. ik heb er ook geen last van en ik vind het ook alleen maar leuk. Ja. Maar dan moet je eigenlijk eventjes een, een mailtje sturen: naar nou, burgemeester Ja, maar dat vol nee, volgens mij is dit niet burgemeester. Oh. Ach, ik, ik, ik, ik was hem kwijt. Ik was hem kwijt, ik was hem kwijt. Ik was hem kwijt. Ja. Nou, nou ben ik hem kwijt. Je bent kwijt. Ik ja, ben hem kwijt. Ja, Moeilijke. Nou ja, in ieder geval, het staat in het uh, Zandvoortse krant, waar je die mail naartoe kan sturen. Ja. En tot nu toe is er maar eigenlijk eentje... die tegen het verbieden was. Dus, ja, uh, ja. Oké, okay, nou, met deze wijze woorden gaan we weer afscheid nemen. Het is weer uh, bijna tijd voor nieuws en uh, reclame. Ja. En wij zien elkaar en horen elkaar weer volgende week. En we eindigen, uh, ja, je mag nog kiezen. De spinners, it's a shame, of de blackbirds met walking in Willem. De uh, blackbirds. Hier komt ie dan. Tot volgende week. Joep.